Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De VVD en de PvdA willen ook voor bestaande gevallen... de hypotheekrenteaftrek beperken. Dat schrijft de Telegraaf op basis van bronnen rond de kabinetsformatie. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek jaarlijks met een half procent verminderd. Eerst worden de huizenbezitters getroffen... die in het hoogste belastingtarief vallen, zo schrijft de krant. De maatregel zou structureel zo'n 770 miljoen euro op moeten leveren... en dat geld moet via de inkomstenbelasting worden teruggegeven aan de burger. In Syrië geldt vanaf vandaag een wapenstilstand voor vier dagen. Het Syrische leger heeft gezegd dat er in verband met het islamitische offerfeest een staart het vuren geldt. Maar aanvallen van rebellen zullen wel worden beantwoord. Ook strijdgroepen zeggen dat ze een gevechtspauze respecteren. Gisteravond waren er nog berichten over artillerieaanvallen in Damaskus. Over doden of gewonden zijn gevallen is niet bekend.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 But there I could leave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 Son, son, uh!